Gemeenten reageren kritisch op de noodmaatregel van asielminister Faber om het aantal asielzoekers in Ter Apel tot onder de 2000 te brengen. De minister heeft het COA, die de asielopvang regelt, opdracht gegeven om bij iedere opvanglocatie in het land één of twee extra asielzoekers onder te brengen. Maar gemeenten zeggen dat de meeste opvanglocaties vol zijn en dat ze daar geen extra mensen kunnen opvangen. Ze hadden op zijn minst ook verwacht dat de minister eerst met hen zou overleggen. Voor het eerst zijn hier in Nederland niet-azenen opgedoken. Dat zijn hartstikke sterke synthetische drugs. In het Verenigd Koninkrijk zijn daar al honderden mensen aan dood gegaan. Veel mensen weten helemaal niet wat voor gevaarlijke stoffen erin zitten. Dat zegt deze journalist van Nieuwsuur. Je hebt echt een hele kleine hoeveelheid maar nodig om werkzaam te zijn. En dat maakt het voor allerlei handelaren ook makkelijk om het te vermengen met allerlei reguliere drugs. En de gebruiker die weet niet dat hij dat neemt. En dat kan dus ontzettend gevaarlijk zijn. Volgens hem kunnen mensen er ook best makkelijk aan komen. Via bijvoorbeeld Telegram. Het onderzoek naar de dood van een Palestijnse man in Antwerpen... laat voorlopig zien dat er geen kwade opzet in het spel is. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De man van 26 werd afgelopen maand doodgevonden... met vastgebonden handen en voeten. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen andere mensen... betrokken zijn geweest bij zijn dood. Alles wijst erop dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De man kampte met psychische problemen. Dat mensen op zo'n manier een einde aan hun leven maken... komt vaker voor, schrijven Belgische media. En dit weekend zet hij voor het laatst een schaar erin. De Haagse Jury stopt met het knippen van matten. Je weet wel, die kapsels waar het haar aan de zijkant is opgeschoren... en je aan de achterkant lang haar hebt, een matje dus. Nou, ondanks dat de Haagse mat soms bekend staat als ordinair... heeft Juri een heleboel mensen in zijn stoel gehad... die het iconische kapsel wel graag wilden. Het is toch ook een beetje ordinair een mat, toch? Maar dat is ook het lekkere daaraan, denk ik. Het hoeft niet allemaal zo stijf te zijn. Ik denk dat, dat de hele bedoeling van de mat is dat je niet, uh, dat je niet netjes bent. Ja, Jory stopt met knippen, omdat hij graag verder wil in de bouw. Het weer. Vanavond en vannacht komen er meer wolken het land binnen. En kan er regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen eerst bewolken en regen. Daarna droog en zon bij zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We'll be Cause this is how we party, now dancing on me Yeah, we just getting started My not <laughs>